Dames en heren, ik heropen de geschorste vergadering en heet u van harte welkom, niet alleen u, raadsleden, collegeleden en bezoekers op de publieke tribune, maar natuurlijk ook de luisteraars thuis. Wij zijn gisteren gebleven bij de algemene beschouwingen. De fractievoorzitters hebben hun beschouwingen gegeven en vervolgens is er ook een ...vragengedeelte geweest. En het woord is nu aan het college. En dat zal gebeuren in de volgorde van wethouder Kuipers, wethouder Bluis... ...en tot slot een paar opmerkingen van mijn kant. Aansluitend, maar dat zal ik dan even aan de orde stellen... ...is het denk ik verstandig om even te inventariseren... ...welke onderwerpen zijn wellicht blijven liggen... ...en wilt u daar nog een debatsverdieping op, dan wel... Zegt u, we gaan met moties en abonnementen eerst beginnen. Maar daar kunt u wel vast over nadenken. Dan gaan we op deze wijze beginnen. Meneer Kuipers u heeft het woord. Voorzitter, leden van de raad, toeschouwers hier in de zaal en luisteraars ook thuis. De algemene beschouwingen die gisteravond zijn uitgesproken... geven een beeld van de Zandvoortse politiek bij de gemeentelijke begroting voor het jaar 2015, volgend jaar. Want daar hebben we het ook vandaag weer met elkaar over. De plannen die het gemeentebestuur, uw raad, in 2015 uitgevoerd wil zien. Toch is er gisteravond ook het woord verkiezingsjaar gevallen en is er ook teruggeblikt... En dat valt goed te begrijpen. Zo wordt er ook buiten dit huis natuurlijk vaak gedacht. Er zijn dit jaar verkiezingen geweest. Er zit sinds die verkiezingen een nieuw gemeentebestuur... met eigen ambities en plannen. Daar merken we dan toch wel meteen vandaag iets van of anders morgen. Maar zo is de bestuurlijke werkelijkheid helaas niet. Zowel de in maart nieuw aangetreden gemeenteraad... als de in het begin van de zomer aangetreden nieuwe wethoudersploeg hebben in 2014 nog grotendeels moeten werken met een begroting... Die eind 2013, dus nog voor de verkiezingen, is vastgesteld door een andere raad met andere politieke kleuren. De toen vastgestelde begroting vormt daarmee wel de basis van het gemeentelijk beleid over 2014. Een beleid waarop door andere buiten deze zaal is vertrouwd en dat dus ook niet zomaar door een nieuw college terzijde kan worden geschoven. En natuurlijk past dat niet altijd bij de ambities zoals die bij de verkiezingen zijn uitgesproken en die daarna werden vertaald in bijvoorbeeld het coalitieakkoord. Dat maakt dat besturen met een eigen kleur in zo'n overgangsjaar zo zijn eigen dynamiek kent. En dat is ook niet erg. Een raadsperiode duurt niet voor niets vier jaar. Soms zijn de jaren ook nodig om wegen die eerder bestuurlijk werden ingeslagen... hetzij te blijven volgen, hetzij op verantwoorde wijze te verlaten en nieuwe wegen te gaan bewandelen. Kortom, 2014 was in dat opzicht ook het jaar van de spreekwoordelijke rijdende trein... Misschien goed dat in het achterhoofd te houden als er wordt teruggeblikt op dat jaar... ...en er vervolgens ook wordt vooruitgekeken op de periode 2015 en daarna. Want 2015 wordt in dat opzicht ook een cruciaal jaar. Het wordt het jaar van de keuzes of, zo u wilt, de kerntakendiscussie. Keuzes, welke zaken we als gemeenschap in de toekomst nog langer vanuit de gemeente verwachten... ...en welke ook niet meer. Welke kerntaken heeft onze gemeente eigenlijk... En wat is daarin de rol van de participerende burger of ondernemer? Moeilijke keuzes ook, want de gemeentelijke staat van financiën is niet voor zat. Mede door de bouw van het LDC is de gemeentelijke schuld fors opgelopen. Van rond de 31 miljoen, vijf jaar geleden, naar nu rond de 48 miljoen. De getallen die voor zich spreken. We staan, om het in voetbaltermen te houden, in het verkeerde rijtje. Maar dat betekent niet dat we daar niets aan kunnen doen en ook niets aan willen doen. Integendeel zelfs. De ambitie van dit college is om de schuldpositie in 2018 te hebben teruggebracht in de buurt van de oude situatie. Om en bij de 33 miljoen. Alle aanleiding ook voor een pas op de plaats waar het de financiën en de financiële ambities van de gemeente betreft. Maar voor de duidelijkheid, die moeilijke keuzes uit de kerntakendiscussie gaan vooral ook uw raad aan. U bent immers het gemeentebestuur en u zult die keuzes moeten maken. Keuzes die per 2016 in de begroting zichtbaar zullen gaan worden. Maar daarmee is natuurlijk niet gezegd dat er in 2015 geen verandering mogelijk is. Dat hoeft wat dit college betreft alleen niet altijd te worden uitgedrukt in andere budgetten. Juist ook om uw raad zo in de positie te houden richting de kerntakendiscussie... en uw raad dus ook niet te confronteren met voldongen feiten... maar zelf het beeld van Zandvoort na de kerntakendiscussie in te kleuren. Om een voorbeeld te geven. Waar het de economie en het toerisme betreft... kiest het college ervoor om de huidige begrotingsonderdelen grotendeels in stand te laten. Denk aan budgetten rondom subsidieregelingen, evenementen, VVV, etc. En voorlopig te focussen op de uitvoerlegging van de bestaande, eerder door de Raad goedgekeurde plannen. Retail-Horica-visie, visie op de verblijfsaccommodaties, etc. Gelijktijdig zal er ook worden ingezet op grotere betrokkenheid bij, de, bij het gemeentelijk beleid van de ondernemers zelf, participatie. En zet het college in op een meer verbindende rol in dat proces. Kortom, in verbinding plannen uitvoeren in plaats van weer nieuwe plannen maken. Papieren zijn is immers erg geduldig en al die plannen doen vooral de indruk ontstaan dat het de overheid is die economisch succes bepaalt. Maar zo is het natuurlijk niet. Dat doen de ondernemers zelf. En er staat voor 2015 momenteel ook heel veel in de gemeentelijke stijgers. Grote veranderingen komen in even zo grote vaart op ons af. En daarbij worden ook goede vorderingen gemaakt. Denk aan de invoering van de decentralisatie in het sociaal domein waarvan de, voor, de verordeningen door uw raad inmiddels zijn vastgesteld. Zandvoort is daarmee ruim op tijd en dat is belangrijk om het verdere proces van invoering per 1 januari aanstaande goed te laten verlopen. Maar denk ook aan de voortgang in de ambtelijke samenwerking met Haarlem. De afdeling maatschappelijke dienstverlening zal per 1 januari volgens verwachting overgaan naar Haarlem. En snel daarna zullen, ook, zullen we ook het vervolgdirect hier met elkaar gaan bespreken. Ook alweer zo'n grote verandering, niet in de laatste plaats voor de ambtelijke organisatie zelf, maar wel een die nodig is om onze zelfstandigheid als gemeente te kunnen behouden. En ook een uitdrukkelijke wens van uw raad. Kortom, er is heel veel werk aan de winkel. En ik deel uw breed uitgesproken zorgen om daarbij zorgvuldig en met het oog voor de menselijke maat te werk te gaan. Juist ook omdat gemeentelijk beleid in de nabije toekomst verregaande gevolgen zal hebben voor kwetsbare groepen in de samenleving. En tenslotte breng ik daarbij nog graag eens in herinnering dat wij hier in het gemeentehuis iedere dag weer grote belangen wegen en moeilijke keuzes moeten maken. Simpelweg omdat die taken ons in dit huis en in deze zaal door de kiezers zijn ploeg vertrouwt. Dat is niet altijd gemakkelijk, dat vraagt om, om verantwoordelijkheidsbesef en soms ook om bestuurlijke moed. Maar dat vraagt ook om betrokkenheid en begrip voor de positie van de ander, ook al houdt hier misschien een andere politieke opvatting op na. Weet u verzekerd dat ik die betrokkenheid en dat begrip voor de positie van de ander tot een essentiële kernwaarde reken om dit werk goed te kunnen doen? En ik hoop dat u daar net zo over denkt. En met, dat, met dat, in het, dat uitgangspunt in het achterhoofd heb ik er ook vertrouwen in dat u als gemeenteraad en is zult slagen de forse uitdagingen die in 2015 op ons afkomen om te zetten in evenwichtig en verantwoord gemeentelijk beleid. Dat gezegd hebben we, hoop ik, en dan kijk ik even naar de voorzitter, dat er nog tijd is voor een korte reactie op een aantal eh, vragen uit de Algemene Beschouwingen die mijn portefeuilles aangaan en beelden die daar ook bij zijn... ...neergelegd. En ik volg dan even een aantal beschouwingen... ...waar ik zelf in ieder geval een aantal vragen of suggesties uit heb, uh, heb gehaald. Dat wil niet zeggen dat de beschouwingen waar ik niet op inga... ...niet mijn aandacht hebben gehad... ...maar dat zijn over het algemeen beschouwingen waar niet vragen in zaten. Maar natuurlijk kunt u mij vragen stellen... ...en daar zal ik dan in tweede termijn graag op ingaan. Ik heb uit de algemene beschouwingen van OPZ... Genoteerd dat men graag wil dat het college aandacht heeft voor onder andere de buslijnen 80 en 81 en de aansluiting of het ontbreken daarvan op dit moment hier in Zandvoort met het verzoek het college dat punt in de onderhandelingen met de vervoersmaatschappijen en de provincie sterk me zo voor mee te nemen en dat zal ik natuurlijk doen. Ik heb in de algemene beschouwingen van het CDA in ieder geval genoteerd dat men hecht aan het Um, het gebruiken van het windparkeren als een marketinginstrument. En daar is volgens mij ook een motie uh, over ingediend. En ik stel me zo voor dat we daar uitgebreid over zullen spreken. Wanneer die motie wordt behandeld. De algemene beschouwingen van de uh, VVD. Daar heb ik in ieder geval genoteerd dat de VVD een moeite mee heeft. Dat er geen budget in de begroting is opgenomen voor de strijd tegen de windmolenparken. Dat onderwerp is volgens mij ook al eerder in de commissievergadering aan de orde geweest. Wat daarbij denk ik niet onbelangrijk is, is dat er een budget is afgegeven voor die strijd tegen de parken... waarvan op dit moment nog een bedrag in kas is van 33.000 euro. Dat er dus geen budget zou zijn. Ik heb de indruk dat dat niet klopt. En de strijd tegen de windmolenparken, en dat weten we denk ik ook van elkaar... daar zijn wij natuurlijk gewoon hard ook vanuit het college mee bezig... Daar wordt, wordt ook voortgang in gemaakt. Maar dat neemt niet weg dat als het nodig zou zijn... dat wij op termijn toch meer kosten gaan krijgen. Dat wij denk ik bij uw raad terug zullen komen om daar ook budget voor te vragen. Ook in de uh, algemene beschouwing van de VVD heb ik een, een opmerking uh, genoteerd. Dat, het, dat de VVD moeite heeft met het feit dat het college ervoor kiest om de storting van 2015 in het mobiliteitsfonds dat jaar uit te stellen. Ik heb dat ook uh, in de commissievergadering al even kort uitgelegd. Het mobiliteitsfonds is een fonds waar de betrokken gemeenten... in een periode van 20 jaar ieder jaar een bedrag in storten. Uh, dat klinkt wellicht als iets wat we morgen gaan gebruiken... maar de realiteit is dat het trekken uit het mobiliteitsfonds... op dit moment maar heel beperkt gebeurt. Veel minder dan wat er al in kas zit... En ik heb toen ook uitgelegd dat Haarlem er in het verleden voor gekozen heeft... om een jaar waarin de begroting goed onder druk stond... en men ook daarna overigens een keertakendiscussie is gaan voeren... de storting uit te stellen en die in latere jaren terug te halen. Ik stel me zo voor dat wij dat ook gaan doen. Ik heb ook gecommuniceerd naar de vervoersregio... dat wij op een later moment alsnog die verplichting zullen nakomen. En wat ik denk ik... Uh, erg belangrijk vind ik nog eens te benadrukken is dat dit dus eigenlijk een liquiditeitsissue is in het fonds zelf en dat zou pas gaan spelen op het moment dat we op korte termijn besluiten om grote uitgaven te doen uit dat fonds en daarvan is op dit moment helemaal geen sprake. Sterker nog, toen ik dit uh, kenbaar maakte ook op de plekken waar dat nodig was, werd daar met enig begrip op gereageerd, met name ook omdat er sprake is van uitstel en niet van afstel. En voor een ieder in de zaal of de luisteraars thuis die misschien nog niet helemaal weten wat een mobiliteitsfonds is, het is vooral ook een fonds waarmee we proberen om de doorstroming in de regio op termijn te verbeteren en de gelden die daarvoor worden gespaard zijn, ook voor een belangrijk deel bedoeld om toekomstige grote projecten, denk bijvoorbeeld aan de Maria Tunnel in Haarlem, en onderzoeken die daarvoor nodig zijn om die te financieren op voorhand. Dan kijk ik even naar mijn overige stukken. En dan heb ik de indruk dat ik daarmee de meeste vragen wil hebben beantwoord. Tenzij u natuurlijk vragen nu aan mij wilt stellen, dan ben ik daarvoor beschikbaar. Dat is wat u wilde zeggen, De eerste beschouwing. Dank u wel meneer Kuipers. Ik constateer dat er minimaal twee mensen iets willen gaan vragen. Meneer Paap zag ik als eerste. Meneer Paap. Ja, dank u voorzitter. In mijn algemene beschouwing heb ik het gehad over de antwoordelijke samenwerking. Van uh, uh, hoe kijkt het college daar tegenover om eerst dit helemaal uh, goed te laten verlopen, om daarna pas, dus over een, uh, drie, vier jaar, pas te kijken of voor uh, verdere ambtelijke samenwerking? Hoe kijkt het college hier tegenover? Ja, uw, uh, uw vraag suggereert dat het college pas over een jaar of drie, vier uh, verdere ambtelijke samenwerking zou uh, willen onderzoeken. Uh, maar ik herinner mij de duidelijke instructie ook van uw raad om per 1 januari maatschappelijke dienstverlening. ...naar Haarlem over te laten gaan en vervolgens te gaan bekijken of ook de overige ondersteunende onderdelen van de gemeente Zandvoort... ...in een vorm van ambtelijke samenwerking met Haarlem of, en dat weet u denk ik, denk ik ook, met andere omringende instanties. Denk daarbij aan bijvoorbeeld de Milieudienst Eimond, waar het om milieuwetgeving gaat, daar onder te brengen. En dat is een discussie die wij, stel ik me zo, voor begin volgend jaar gaan voeren... Maar de ambitie en de stip op de horizon, die hebben we daar denk ik samen gezet. En daar zit niet wat mij betreft een termijn aan van uh, drie of vier jaar uh, na uh, 2014 of 2015. Maar een periode die wij met elkaar gaan afspreken uh, in dat debat, uh, in goede voorbereiding. Ja, voorzitter, volgens mij hebben we het toch ook uh, enigszins gezegd. Laten we nou eerst uh, afwachten hoe dit gaat verlopen deze ambtelijke samenwerking, om daarna pas verder te kijken. Dat uh, klopt. En volgens mij uh, laat het antwoord dat ik net gaf dat ook. Dus niet meteen uh, uh, 2 januari uh, gaan kijken van uh, ruimte ordening. Hup, gaan we ook mee samen. wat uh, ik bedoel? De afspraak die wij volgens mij met elkaar hebben gemaakt, uh, ook in deze raad, is dat wij, zodra uh, de ambtelijke samenwerking van maatschappelijke dienstverlening een feit is, we zullen kijken hoe dat gaat. En dat het college volgens mij u terugkomt met verdere voorstellen, en daar gaat u vervolgens over oordelen. Meneer Demmers. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, ja, de wethouder uh, memoreert in ieder geval zijn standpunt... ...of het standpunt van D66 of van het college... ...dat de overheid uh, niet het ook economisch succes van de, het, de economie bepaalt. Want, maar dat moeten de ondernemers zelf doen. Ik zou graag willen dat uh, de wethouder zich wat genuanceerder uitdrukt. Nu blijkt het de uh, laatste paar jaar dat de meeste gemeenten in Nederland een bloeiend kwalitatief hoogstaand winkel- en detailapparaat uh, tot het gemeentelijk belang hebben verklaard. Dus in die zin uh, zou ik dat toch wat willen nuanceren, die uitspraak. Dat uh, in tegenstelling tot uh, vroeger, waar ze 30 jaar geleden, waar men van zei bij het gemeentebestuur, daar gaan wij niet over, dat zoeken ze zelf maar uit. Heeft u ook nog een vraag aan de wethouder? Nou, of is standpunt wil nuanceren, okay. voorzitter. Meneer ja. Karras. Um, wat ik uh, daar bedoeld heb te zeggen, um, en volgens mij heb ik het ook in die context uh, wel gezegd, is dat de indruk niet moet bestaan dat de gemeente het economisch succes zelf bepaalt. Met andere woorden, in de context die ik daarbij gaf, door een hele hoop plannen te maken, de indruk wekt dat die plannen zullen leiden tot economisch succes. Um, ik denk dat het belangrijk is, en dat is ook iets wat we als college belangrijk vinden, dat uh, ook de ondernemers zich bewust zijn van hun rol uh, in het participatieproces, onder andere in samenwerking met de uh, gemeente... Uh, als het gaat om een aantal stukken die wij hier in het verleden hebben vastgesteld. Die retail horecavies is er een van. Dat is een prachtig stuk. Maar het is continu op aan. Dat ook de ondernemers daarmee aan de slag gaan. Samen met ons. En die verantwoordelijkheid daarvoor uh, ligt voor een belangrijk deel ook bij die ondernemers. De gemeente heeft daar een belangrijk deel van haar werk nu gedaan. Dat neemt niet weg dat er bijvoorbeeld nog een kwartiermaker moet worden aangesteld. Uh, om dat proces verder te begeleiden. Maar wat ik vooral bedoeld heb te zeggen. Ik zou het jammer vinden als wij hier de... Het beeld naar buiten uitstralen dat de successen van de gemeente de successen van de ondernemers zijn. Ik geloof erin dat ondernemers goed in staat zijn om zelf hun succes te bepalen. Ik geloof er ook in dat de markt daarin zo zijn eigen dynamiek heeft en zijn eigen plek moet hebben. En ik geloof er ook in, en dat is een vraag waar we met elkaar wellicht later over in debat kunnen... dat de gemeente daarbij zichzelf een rol toedeelt... waar bijvoorbeeld via deregulering op een aantal andere aspecten ondernemen ook goed mogelijk wordt gemaakt... Um, ...en er niet allemaal hindernissen worden opgeworpen. Dat is wat ik ermee bedoeld heb te zeggen. Ja, voorzitter, dat wordt een prima antwoord. Ik had nog één klein vraagje. Um, bent u uh, het eens met de uh, vorige wethouder ...economische zaken... ...dat het uh, trekken van een bedrijf... ...in investeringszone... ...dat dat in eerste instantie... ...bij ondernemers ligt... En, ...en niet bij de lokale overheid? Kunt u het begin van die zin nog een keer behalen? Nou, Het initiatief gaat erom... ...dat... Wij vinden dat het initiatief tot, het, of tot stand brengen van een bedrijveninvesteringszone, dat het initiatief bij de gemeente moet liggen. De vorige wethouder Economische Zaken, mevrouw Geurenson, zei: Ik vind het een goed plan, maar het initiatief laat ik aan de ondernemers over. Tot dan toe doen wij er niks aan. Hoe denkt u daarover? Um, ik denk dat dan toch iets genuanceerder denk ik over wij zijn, uh, maar dat kan ook uh, collega Bluis misschien zo nog vertellen. Natuurlijk ook bezig met het bestemmingsplan bedrijf trein Noord. Wellicht is dat ook waar u met een economische zone op doelt. Anders nee, zou ik me eerst in het nee, plan moeten verdienen. Sorry voorzitter. Nee, het begrip bedrijf investeringszone. Dat is niet iets van een bepaald gebiedje. Of uh, tien gebiedjes. Goed. Waar je dus extra moet investeren. Maar goed. Uh, we kunnen misschien op een later moment nog eens over praten. Als u dat begrip goed op netvlies heeft. Ik zou dat een heel Zullen we dat doen? doen? Ja. U raadt wederom mijn gedachten, meneer Demmers. Dank u wel. Ik ga de volgorde van signalen binnenkrijgen hanteren, meneer Toon. Ja, voorzitter, dank u wel. Uh, mobiliteitsfonds. In, uh, ik ga het niet hebben over dat bedrag... maar wel over datgene wat ik gevraagd heb in de commissie... en waar ik uh, geen antwoord op heb gehad. Uh, dat is namelijk... Uh, ik heb gevraagd naar de consequenties die er mogelijk zouden zijn... ...van de oprichting van een bereikbaarheidsregio, vervoersregio, metropoolregio, metropoolregioniveau... ...in relatie tot het bereikbaarheidsbeleid dat we nu hebben en het mobiliteitsfonds wat er nu ligt. Of u dat zou willen onderzoeken om te kijken wat voor consequenties dat heeft. Maar ik heb daar verder niets meer over gehoord. Heeft u daar al wat aan gedaan of moet u dat nog doen? Komt dat nog? Uh, ik heb, uh, als ik u heel eerlijk, uh, als ik heel eerlijk ben, ik heb die vraag kennelijk nog gemist. En ik ben bang het ambtelijk apparaat ook. Uh, want dan is het niet tijdig bij u belast. Ik heb het ook nog niet gezien. Uh, dus ik denk dat we daar dan op een ander moment uh, over door moeten praten. Want ik, ik kan daar nu niks over zeggen. Ik vind het prima om op een ander moment daarover door te praten hoor. Maar, maar dan, dan denk ik dat het goed is dat uh, er is... Uh, ja, daar hoef ik nu niet te vertellen, maar dan houd de vergadering maar op. Ik denk dat we daar een keertje gewoon nog even bilateraal over moeten hebben. Dan. Helemaal goed. Ja? ja. Excuus overigens dat dat dan niet beantwoord is. Nee, trouwens. Nee, Simons. Ja, voorzitter. In uh, de algemene beschouwingen van uh, de oudere partij Zandvoort... hebben we een aantal vragen gesteld. En ik vind het uh, plezier. Want wij wilden niet met moties en, en andere zaken komen... als amendementen om dwingende dingen te doen. Maar uh, wij vonden het al heel belangrijk dat we... ...voor een aantal zaken die we belangrijk vinden... ...dat we toezeggingen zouden krijgen. En ik vind het heel plezier dat op het veld van de portefeuilles van de, uh, wethouder Kuipers... ...dat hij toezeggingen doet uh, ten aanzien van de aansluiting buslijnen 8081... ...om dat mee te nemen bij de onderhandelingen. En dat is voor ons voldoende. Dank u. Dank u wel, meneer Simons. Mevrouw Buranson. Uh, ik had een signaal gekregen van u, of niet? Ja dat klopt voorzitter, dank u wel. Um, even maar als eerst over het mobiliteitsfonds, want u zegt u heeft dit besproken binnen de regio. Welke concrete afspraken zijn er gemaakt binnen de regio om het bedrag um, op een laat moment in te halen? Is dat meer genomen in meerjarenperspectief? Is de verwachting dat het volgend jaar uh, uh, betaald gaat worden? Of uh, hoe is dat besproken? Nou, het antwoord is heel kort. We hebben dat op die manier niet besproken. Ik heb aangegeven, um, onder andere in uh, het verkeer- en vervoersoverleg... Uh, dat het college voornemens was om deze, uh, deze bezuiniging voor 2015 uh, te hanteren. Met daarbij de toezegging dat we dat op een later moment zullen gaan inhalen. Het Haarlems model. Uh, dat heb ik mede ook gedaan in de wetenschap dat uw raad hier vanavond nog over moet oordelen. Met andere woorden, ik kan niet zeggen dat het al besloten is... Maar ik heb er wel voor gekozen om dat alvast te melden. Om te voorkomen dat het vervolgens uit de media duidelijk zou worden bij collega-wethouders. Maar verder dan, dan dat is het dus op dit moment ook niet gekomen. Want u moet daar vanavond nog een oordeel over vellen. Dat klopt dat we daar vanavond nog een oordeel over moeten vellen. Maar vindt u dan niet als je dan in de essentie kijkt dat we met elkaar een afspraak hebben gemaakt. En dat hebben we vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling waarbij we de verplichting, verplichting aangaan om geld te storten... ten behoeve van bereikbaarheidsprojecten voor de regio... dat je dan je afspraken gestand moet doen? Nou, ik denk dat u kunt afleiden uit het feit dat dit nu voor ligt... dat ik er anders over denk, want anders dan was het anders in de begroting beland. Wij hebben met elkaar natuurlijk een aantal keuzes moeten maken. Een aantal keuzes die ook gingen over het ontbreken van geld voor nieuw beleid... Daarbij is het onvermijdelijk dat er ook een aantal moeilijke keuzes wordt gemaakt. En wij hebben ervoor gekozen om daar in dit geval, omdat dit op korte termijn geen probleem op zou leveren... maar een liquiditeitsissue is in een fonds waarbij we de toezegging zullen doen dat dat op een later moment zal worden ingehaald... een verantwoorde bezuiniging voor 2015, want er sprake is van uitstel. Ik denk dat dat niet heel veel anders is dan keuzes die je zou kunnen maken om bijvoorbeeld onderhoud uit te stellen of op een andere manier... Uh, zaken te even te laten voor wat ze zijn, omdat je weet dat je dat op een later moment wel zult moeten doen. Uh, en wij hebben voor deze uh, keuze nu gekozen. Um, nou ja, en zoals ik al zei, ik denk daar kennelijk anders over dan u. Ik heb ook gelezen dat u vindt dat een man een woord een woord moet zijn. <clears throat> maar daar is in het verleden ook binnen het fonds de andere gemeentes ook anders over gedacht. Dus vandaar dat wij hebben gedacht dat dit een verantwoorde keuze was. Denkt u dan niet dat op dit moment door het zeg maar uitstellen toch van deze betaling het fonds ter discussie kon te staan, op deze manier, dat je daar dus feitelijk een klein bommetje onder gaat leggen? Nee, en de reacties van collega-wethouders waren ook niet dat ze het zagen als een bommetje. Maar die trok het zelf ook onmiddellijk in het langjarige perspectief van het fonds. De 20 jaar doorlooptijd. Het feit dat de bijdragen daarin ook al in het verleden door een andere gemeente onder. Uh, een toezegging om dat later in te lopen, uh, uh, al eens eerder uh, zijn gekort en ook daadwerkelijk vervolgens uh, zijn ingelopen. En dat ook in relatie tot het feit dat de uitgaven die uit het fonds worden gedaan op dit moment buitengewoon beperkt zijn. Met andere woorden, de, uh, de spaarpot wordt vooral gemaakt voor langjarige projecten die nog uh, ver in de toekomst zullen moeten aanvangen. En ik gaf net al even het voorbeeld van de Maria-tunnel, dat is een project waar al lang over gesproken wordt. Uh, daar zullen onderzoeken naar gedaan moeten worden. En dat is ook vooral waar deze uh, pot voor bedoeld is. En de trekkingen uit dat, uit dat fonds zijn dus op dit moment ook zeer beperkt. Dus er zit meer geld in het fonds dan wat er in de komende jaren verwacht wordt te zullen worden getrokken. Laatste vraag met betrekking tot het fonds. Uh, op welke termijn gaat u het uh, inlopen? Zijn daar afspraken over gemaakt? Of hoe ziet u het anders? Of is het, meer, is het ook opgenomen in meerjaarperspectief? Want volgend jaar en de jaren erop zullen er ook, er zal er ook gestort moeten worden zal je dit bedrag moeten inlopen en de bijdrage loopt op in de loop der jaren, zoals u wellicht bekend. Ja, ik ben dat, uh, ik ben dat met u eens. Uh, daar zullen we natuurlijk ook, ook, ook over in gesprek moeten gaan. Wat wij nu hebben gedaan is dus voor 2015 hebben we gezegd, dit gaan we op deze manier oplossen. De jaren daarna, de begrotingen die daarna gelegen zijn, daar zal uh, in moeten worden verwerkt, dat moet worden ingelopen. Maar dat is nu nog onderwerp van debat. Ik kan pas over die zaken afspraken maken, zodra we dat uh, ook in de regio op tafel hebben liggen, omdat dit besluit is genomen. En ik heb u een indicatie gegeven, het Haarlems model, om het zo maar eens te zeggen... ...daar is voor gekozen om um, één jaar niet betalen in een aantal jaren uitgesmeerd... ...extra bovenop de jaarlijkse bijdrage van dat jaar terug te betalen. En zo'n soort model heb ik hier ook in gedacht. Dan nog even een vraag met betrekking tot de windmolens en het, uh, het budget daaromtrend. Want u zegt, op dit moment van de 50.000 zijn er nog 33.000 over... Bent u zich ervan bewust dat er geen budgetoverheveling mag plaatsvinden? Uh, ja, daar ben ik me van bewust. Dus dat betekent dat er voor volgend jaar geen geld is voor procedures in de strijd tegen de windmolens? Nee, daar, dat, dat betekent het niet. Het betekent dat er nu geen geld begroot is voor de strijd tegen windmolens. Zoals u weet heeft minister Kamp een uh, voorlopig besluit genomen en drie uh, gebieden aangewezen. Dat moet nog naar de Kamer. En de vraag is hoe de Kamer daarmee omgaat en hoe die strijd volgend jaar, volgend jaar als die al gestreden moet worden, hoe die gestreden moet worden. Regeren is vooruitziend. De behandeling is gepland voor 17 november aanstaande. De eerste behandeling in commissie. Dat betekent dat op het moment dat de Kamer de stemmingen zijn, dat het eind van het jaar is op zijn vroegst. Dat betekent dat u had kunnen voorzien en had moeten opnemen in mijn optiek, dat u volgend jaar geld nodig heeft voor de strijd tegen de windmolens En u neemt heel bewust een budget op van nul. Ja, maar de indruk die u nu wekt is uh, dat dit college zich niet bewust zou zijn uh, dat dit een belangrijk item is. Het enige wat ik tegen u zeg is dat er op dit moment nog geen besluit is genomen. Dat we ook overigens in het verleden al vaker momenten hebben gehad dat we dachten dat het op hele korte termijn besloten zou worden en dat ook niet het geval bleek. Um, en dat wij ervoor kiezen om, zodra we meer zicht hebben op hoe die strijd gevoerd moet worden, bij uw raad terug te komen om te vragen om een budget en we kunnen daar nu natuurlijk in algemene zin een bedrag voor gaan noteren. Uh, er is van het bedrag wat we dit jaar hadden gebudgeteerd nog steeds een flink bedrag over. Um, en ik kan me zo voorstellen dat wij ons volgend jaar bij u melden. Zodra we weten wat voor procedures er eventueel mogelijk zijn. Mocht de Kamer onverhoog beslissen om de huidige plannen van KAMP op deze manier in uitvoering te brengen. En ook dan weten we wat voor termijnen daarbij horen. Dan weten we dus ook beter en hebben we, hebben we ook een beter zicht op wat die kosten zullen zijn. Ik ben niet met de wijs. Ik vind dat op het moment dat je een begroting voor hebt voor het jaar 2015... dat je dit niet eens meer kan benoemen als risico... maar dat het gewoon een feit is wat er aan gaat komen... dat u daarvoor budget had moeten opnemen. Maar dat heb ik ook bij de vragen gesteld. Dus u had natuurlijk al daar eerder op kunnen inspelen... en het is niet iets van wat, wat gisteren op is komen, dit hele verhaal. Ja, wij verschillen daar ben ik bang van mening over. Het staat u overigens vrij om daar een amendement natuurlijk over uh, in te dienen. En dan kunt u vervolgens kijken of er draagvlak is onder de raad... Om dat alsnog te doen, ik zal u niet teleurstellen. Heel goed. Dat is er, mevrouw Gurans, op. Dank u wel. Kijk nog even rond. Niemand meer. Dank u wel, meneer Kruijpers. Uh, ik maak gebruik van de switch die nu gaat komen om even een omissie recht te zetten. Ik heb vergeten te constateren dat meneer De Vries vanwege medische redenen niet aanwezig is. Meneer Bluis, u heeft het woord. Goedenavond, dames en heren, en luisteraars thuis. Ja, mijn eerste algemene beschouwing aan de andere kant van de tafel. Dat is wel bijzonder, denk ik. ja. Um, ik um, heb gisteren goed geluisterd uh, naar al uw inbreng en ik, ik, ik ben blij met uw inbreng. Het ene het banale, is wat positiever getint, het andere iets mi minder positief, maar ook dat is, ben ik blij mee. Want ...vaak luister ik nog beter naar de negatieve luiden ...als de positieve getintenleiden. Want ik denk van, wat kan ik daarvan leren? En uh, ik ga dat ook proberen mee te nemen... ...in mijn uh, korte algemene beschouwing. Ik, ik, ik, ik richt mij ook meer op de, op de financiën... ...en hoe uh, deze begroting uh, zo tot stand is gekomen. De start. De start, die was veelbelovend. Er lag uh, een voorjaarsnota voor die niet sluitend was in meerjarig perspectief en het was ook gewoon onderaan de regel geschreven. U zult dekking moeten vinden om dit verhaal sluitend te krijgen. Punt. Nou, daar zit je dan als nieuwe wethouder. En je denkt van, nou, men laat wel iets netjes voor je achter met wat normaal is, een, een, een redelijk sluitend geheel. Je wordt redelijk bijgesproken en je gaat aan de gang. Maar helaas was het niet zo. Men is weggegaan, heeft de deur achter zich dichtgetrokken, heeft wel een, een, een nota achtergelaten. En vervolgens zit je daar dan. Maar niet getreurd. U ziet het resultaat. U ziet het resultaat wat nu voor ligt. Het is een sluitende begroting. Die we, die we hebben neer weten te zetten. Met z'n allen. En ja. Dan is het gevolg uh, van het gebeuren. Dat je met, om tot sluitende begroting te komen. Keuzes moet maken. Nu ook al. Want dan kun je zeggen. van ja, Ze gaan nog keuzes maken. Nee wij hebben ook keuzes moeten maken. En een paar keuzes die gemaakt moesten worden waren zaken die bij de vorige begroting waren weggestreept. Zo was het gebouw De Krocht, stond in de begroting 2014. We gaan het gebouw verkopen. We zeggen het contract op met de gebruiker. En vervolgens hebben we al de meerjarenplanning ten aanzien van het onderhoud. Hebben we ook weggeschrapt met andere woorden, feitelijk in de begroting 2014... ...was het gebouw weggehaald. Er is toen wel een abonnement aangenomen enzovoort om wat te doen. En, maar vervolgens kom je dan, verwacht je dan dat bij de voorjaarsnoten, als je dan daaraan begint... ...dat vervolgens dat opgelost is of iets? er was niks opgelost. Dus dit college stond voor de keus wat te doen. Dus dat is een van de keuzes die wij hebben gemaakt. Gezegd, wij gaan het gebouw de krocht niet opgeven. We laten het gebouw de krocht bestaan met de bestaande gebruiker erin. Want het is een goed draaiend geheel. Hetzelfde geldt voor het museum. Daar was ook, het museum was in zijn geheel wegbezuinigd in 2014. Toen we aantraden bij de begroting waren, waren er nog geen signalen van hoe het in 2015 zou moeten gaan. Met andere woorden, dan zit je van een probleem. Dan moet je dat oplossen. Want het is snel 2015 en de verzelfstandiging waar het college toen ook al mee bezig was, ging niet langer, langer op zich wachten en laat nog steeds op zich wachten ik kom daar straks op terug dat betekent dat je dan de dingen zeker moet stellen want wij vinden dat wij een museum nodig hebben nou, dit zijn dus een tweetal posten die ik u noem die moesten vervolgens in een niet sluitende begroting weer ingebracht worden Nou, dat is gebeurd en dat is gelukt uh, aan de andere kant zie je dat er op een aantal posten gewoon zwaar de afgelopen jaren zwaar bezuinigd is ja, en dat moet je dan in meerjaarperspectief ook weer rechts in trekken zo uh, is het onderhoud van de gebouwen is de afgelopen jaren zwaar op bezuinigd. Uh, wij vinden, als je keuzes maakt, je moet zorgen dat de zaken die van jou zijn op orde zijn. En dat je dat in goede staat houdt en ook in goede staat achterlaat. Met andere woorden, die keuzes zijn wel degelijk gemaakt in deze begroting. U ziet ze misschien niet allemaal in detail terug, maar ze staan er wel allemaal in. Vervolgens hebben wij als college natuurlijk de eerste maanden heel veel tijd gestoken... En terecht, want het college had, oude college had ook niet stilgezet... in het aflopen van de bestaande projecten. En uh, op mijn portefeuille zijn dat er nogal ook wel aardig wat zaken geweest. Uh, we zijn in gesprek over de blauwe tram. De blauwe tram is zijn we voornemens om daar toch een bruisend geheel van te maken. Dat vraagt tijd, dat vraagt meer tijd. Dat vraagt overleggen. En het vraagt vooral ook commitment met de verenigingen en de organisaties die daar zijn. We zijn daar volop mee bezig vraagt veel tijd en energie daarnaast is er rond het bedrijventrein Nieuw Noord zijn wij in gesprek met de vereniging om toch middels een bepaald participatiemodel met elkaar te komen tot, tot invulling van het plan nou dat vraagt ook tijd de eerste gesprekken hebben plaatsgevonden de komende maanden gaan de volgende gesprekken plaatsvinden en op het moment dat er in dat samengesprek iets is dan zal dat met u besproken moeten worden want uiteindelijk bent u degene die de kaders moet vaststellen. En het, maar wij we gaan wel eerst in overleg met die verenigingen. En dan ook om al een stuk invulling te geven aan het raadsprogramma. Uh, de kerndagendiscussie. Ja, daar is al veel over gezegd. Uh, het is uh, een van de wensen van de nieuwe coalitie. En het college heeft het opgepakt. We hebben dat getracht in een korte notitie in de begroting met u te delen. Hoe wij ongeveer denken als college. u een aantal kaders te moeten meegeven zodat er een voorbereiding kan gaan plaatsvinden door de andere organisatie om die kerntaken discussie voor te bereiden. Dan is er een soort van startnotitie, die zullen we met u bespreken. En vervolgens zullen we met elkaar en vooral u aan het werk moeten. Want wij zullen dan die kerntaken, en wij zeggen, ik zeg eerder een keuzediscussie: kerntaken, dan denk je vooral aan de basisvoorzieningen. Welke basisvoorzieningen wensen wij veilig te stellen? Maar het gaat dus ook gewoon om het maken van keuzes. En soms zijn het ook gewoon hele basale keuzes. Vindt u dat u uw gebouwen goed moet onderhouden, beter moet onderhouden, fantastisch moet onderhouden? Uh, dient u bepaalde accommodaties, wilt u die zelf exploiteren of wilt u dat door anderen laten doen? Nou, het uitgangspunt van dit college is toch in te zetten op meer participatie en op meer zelfredzaamheid. En dat gaat dus niet alleen in het sociale domein, wij willen dat proberen door te trekken op alle beleidsvelden. En dat is een van onze uitgangspunten. En wij willen natuurlijk graag weten van u of u dat ondersteunt. Dus bij de begrotingsvaststelling gaan wij er dus vanuit dat we dan, als dat akkoord is, dat we daarmee verder kunnen... en dan naar u toe kunnen komen. Um, ja, dan kom ik op de diverse vragen die er zo gesteld zijn. En ik eindig met de, de, de algehele financiële positie... dat ik gebruik, maar als laatste. Uh, de heer Demmers van het de GBZ is ingegaan op de ontwikkelingen... in het sociale domein. We kennen de mening van de heer Termens... die zegt van ja, het gaat allemaal te snel... en vervolgens... Uh, ja, zullen, vallen er dan wel brokken... en allerlei stukken gaan niet goed. U, u, u geeft dat ook een beetje aan. Maar aan de andere kant... denk ik dat de gemeente Zandvoort al jaren bezig... is. daar heeft de, heer, de wethouder... Toont veel werk ook aan verricht... om te zorgen dat we al een hele goede... sociale basisinfrastructuur hebben. We hebben het pluspunt... We hebben een loket. We hebben een loket op twee locaties. We hebben een centrum jeugd en gezin al opgestart. Die gaan we verder invullen. Er zijn welzijnsverenigingen enzovoort. We geven, en dat gaf u ook aan... Ja, we geven steeds maar meer subsidie uit. Nou, we geven 2,8 miljoen euro aan subsidie uit. Dat was dit jaar en dat was vorig jaar. Dus er wordt niet meer uitgegeven. Maar feitelijk zijn dat niet allemaal subsidies. Feitelijk zijn het gewoon bijdragen aan taken die we eigenlijk hebben ondergebracht bij andere organisaties. En dan is het voor de kerntakendiscussie ook van belang... dat u dat ook goed onder ogen ziet. Want op het moment dat u vindt dat er op subsidies bezuinigd moet worden... dan moet u goed kijken, wat zijn dat voor subsidies? Zijn het stimuleringssubsidies? Of zijn het eigenlijk subsidies om taken uit te voeren... ten aanzien van bijvoorbeeld de, het sociaal domein? Nou, daar zit heel veel in. Hè? Als u meeneemt, als u een context neemt... Als u Pluspunt neemt, ook Zandvoort neemt, ja, dan zijn dat echt organisaties die zijn helemaal ingebed in onze Zandvoortse samenleving. En zullen gaan juist bijdragen aan het goed invoeren van de, van de 3D's. Want zij zullen mede bepalen hoe de zelfredzaamheid en sociale infrastructuur van Zandvoort gestalte krijgt. En wat dat betreft denk ik dat wij op schema liggen en dat we klaar zijn om dat op 1 januari met z'n allen in gang te zetten. Dan kom ik richting de volkshuisvesting. Er zijn vragen gesteld door verschillende partijen over de volkshuisvesting. Hoe dat nu met, met de KEI zit. Hoe gaat u nu verder met de KEI? Nou, uh, het is een portefeuille die ik overgenomen. Ik heb dat bij uh, de behandeling in de begrotingsvergadering ook al gezegd. Er ligt, er ligt een, gewoon een afspraak met de KEI. Die afspraak is in augustus 2003 getekend. Vervolgens uh, heeft het maanden geduurd en in januari kwam er dan een motie van de, van de, van de gemeenteraad om die overeenkomst open te breken. Dus dat is, dat is dus zes, zeven maanden. Terwijl er gewoon een getekend document ligt. Uh, de, wethouder, uh, die de laatste wethouder die daarvoor uh, verantwoord is in gesprek geweest met, met de KEI. En uiteindelijk heeft het niet geleid tot het kunnen openbreken. ...van die overeenkomst. En toen ik de... de interruptie voorzitter? Uh, u, u wilt doelen op het feit... Dat en de, de, dus dat dus wat dat betreft... Een een een is drie is dat dus niet 1, 2... Ik ben de enige die u wel mag interruperen. Ja. Uh, u zei net 2003. Daar is denk ik 13. een rusting, ...maar het moet 2013 zijn. Ja, sorry. 2013. Ehm ja. um, dus de, het openbreken ligt dus niet zo makkelijk. Um, wat ik heb toegezegd in de, in de commissievergadering altijd, dat, dat ik in gesprek met de keizer zou gaan. Dat heb ik ondertussen heeft een gesprek plaatsgevonden. Zij hebben de eerste resultaten van de prestatieafspraken hebben zij op papier. Die willen ze graag met u delen. En ze willen met u graag daar ook over discussiëren van wat nou die afspraken zijn. En... Vooral wat belangrijk het is, het is nu al 2014, straks 2015. Voor 2016 hebben we nieuwe afspraken nodig. Dus het lijkt mij verstandiger dat we ons richten op de nieuwe afspraken. Op de, nieuw, de, de nieuwe wetgeving rond het, het huren en verhuren. En ons daarop richten en daar dan vervolgens in een goed gesprek met de proberen vooruit te kijken. En dan niet meer kunnen terugkijken op een al reeds getekend contract. Ik kan daar niet meer van maken zoals het nu ligt. Uh, over het uh, nou, behoud van de, de Krocht en het Sandwich Museum, daar zijn ook allemaal vragen gesteld. Ik denk dat ik heb getracht dat aan te geven. Ten aanzien van het Sandwich Museum kan ik u melden dat, ik, uh, dat we bij de komende commissiebehandeling willen komen met een notitie over de toekomst van het Sandwich Museum, de ontwikkelingen daarin, de mogelijkheden. En dat willen wij dan in commissieverband eerst met u afstemmen. En dan, dan hopen we dat we daar een, een goede keuze met elkaar kunnen maken. Zodat we verder kunnen met dat proces. Um, de verdere invulling van de, de WMO en, en de bezuinigingen erop. De heer tonen. die, die gaf rond dat verhaal aan van ja, die, die 103.000 euro die, die krijgt, uh, ja, u boekt die al in. Nou, in principe is er gewoon echt een officiële circulaire gekomen. Waarin gewoon het bedrag 103.000 euro is genoemd. Wij hebben de subsidieaanvraag zoals vele gemeenten in Nederland ingediend. En bij de septembercirkel hebben wij die inderdaad ook opgenomen als zijnde inkomsten. En die inkomsten gaan we gebruiken om gewoon, om de, kijkende naar de bezuinigingen van 40% op de huishoudelijk hulp, de pijn te verzachten door dat geld daarvoor in te zetten. En dat doen we in samenspraak met Haarlem en de regio hebben we die subsidieaanvraag ingediend. Uh, dus wat dat betreft gaan we daarmee aan de gang. Uh, ten aanzien van de verdere besteding van de gelden. ja, de tekorten, ja, de tekorten natuurlijk. Het, het rijk die heeft die kort en die blijft maar korten. En, en u kunt in de septembercirculaire ook al zien dat voor 2016, 17 en 18 245.000 euro extra korting voor de WMO staan geraamd. Dat zijn gewoon geraamd. Dus de, het rijk blijft doorkorten. Maar aan de andere kant verwachten wij. Uh, en dat staat ook in de stemcirculaire circulaire dat we waarschijnlijk ook als nadeelgemeente worden aangemerkt vanwege de vergrijzing. Dat er weer vanuit een andere berekening weer geld komt. Nou, met dit yo-yo effect van de Rijksoverheid moet, moeten wij leven. Het betekent dat je de ene maand krijg je de drie ton bij, en de volgende maand gaan er weer twee ton af. Dus de december circulaire zal dan weer meld geven. Wat wij doen, is dat volgen, monitoren, vastleggen. ...met u proberen te delen... ...zodat we telkens bij zijn... ...in die ontwikkeling, in die begroting... ...maar het maakt het niet makkelijk om te begroten. Het gevolg is ook dat wij dus in risicoparagraaf... ...dus extra middelen... ...gaan benoemen... ...om die risico's zo goed mogelijk... ...af te dekken. En dat kan zomaar betekenen... ...dat we daar dan ook... ...gebruik van moeten maken. In de begroting... ...2015 en in de meerjarenraming... ...is het beleid neergezet... ...waarbij er een miljardenperspectief is, die sluitend is. Iets meer dan sluitend. Maar nog belangrijker is, en dat kunt u lezen... dat er structureel 6,5 à 7 ton op 100.000 euro... naar de algemene reserves terug gaat. In feite is dat ook een vorm van buffer. Maar wij vinden dat nodig om de algemene reserves op peil te brengen. De algemene reserves liggen nu rond de 4 miljoen... en zouden als er geen tegenvallig zijn... Dus nu doorgroeien naar 6,5 miljoen. Maar ik waarschuw, er kan gewoon zomaar gebeuren dat we inderdaad toch geld uit zullen moeten halen. Maar wij willen proberen de begrotingen helder en transparant te presenteren. En vervolgens de overschotten die wij gecreëerd hebben met z'n allen. En dat betekent dat we dus inderdaad een pas op de plaats maken. Want anders kan je dat niet realiseren. En die pas op de plaats maken we aan het begin van deze periode. En dan, als je dan verder kijkt naar de ontwikkeling van onze schuldlast... Ja, dan zie je op dit moment dat de, de, de schulden groter zijn dan onze inkomsten. Ja, dat is de nette schuld. En als je dan een pas op de plaats maakt... je kan zeggen, het is een nulmeting. En je trekt dat door in meerjaarperspectief, en dat kunt u lezen op pagina 89. Dan ziet u dat in 2018, als we dit beleid blijven volgen... en er geen tegenvallers komen dat die vaste schulden, in plaats van dat het er meer zijn als dat de inkomsten... dat dat omgedraaid is. En dat de nette schuld is teruggegaan naar 62%. Maar die 62% is ook weer een leuk getal. Want het zijn delingen op elkaar. Waarom is dat, in mijn gevoel is dat, lijkt dat heel mooi. Maar we hebben natuurlijk ook meer kosten gekregen. Want we krijgen vanuit het sociale domein... Krijgen we inkomsten, Maar die moeten we ook weer uitgeven. Dus het, en dat geeft ook weer verantwoording en weer weer risico's. Dus het wegen en het rekenen met debratio's ratios en net als schuld... die zullen wij moeten gaan voorzien van meer factoren en invalshoeken. En dat zullen we met u moeten bespreken. Ook bij, bij de kerntaken discussie: van wat is nou onze financiële posities. Welke risico's lopen we en wat voor gevolgen heeft dat voor onze positie. En dat is heel belangrijk om dat te doen. Want op dat moment kan je ook als je die keuzes goed hebt gemaakt kan je vervolgens bepalen van waar je ruimte zit en die kerntakendiscussie die moet meehelpen om eventueel die ruimte te creëren en zodat we wel in 2016 bij de voorjaarsnota wel extra nieuw beleid kunnen neerzetten naar uw wens want uiteindelijk bent u de gemeenteraad en u beslist en wij voeren slechts uit wat u ons opdraagt en zo zijn de rollen en zo wil ik ze zien. Maar we zijn nu wel behulpzaam. En wij willen ook graag met u discussiëren. Vandaar dat wij ook heel blij zijn met de nieuwe commissieindeling, Zodat we ook soms wat meer met de benen op tafel over deze problematiek met u kunnen praten. Komt u tot een afronding? Meneer. Ik kom tot een afronding. Ja, ik heb nog vragen van de heer Tonen over de methode van, van begroten. Maar misschien komen we daar straks nog in debat op terug. Uh, ik, ik deel niet die mening die hij heeft over alsof de, deze begrotingen uh, Botenzacht is, want hij is echt niet botenzacht. Hij is open en transparant. Hij, hij, hij geeft aan wat er op moet aan. En als er dan wordt gezegd van ja, u gebruikt, u gebruikt de begraafplaats door het bedrag gewoon weer terug te schrijven, ja, een minuut, het is bezuinigd. Zoals vele dingen gebruikt zijn in de afgelopen vier jaar om te bezuinigen. En gewoon bezuinigingen die niet haalbaar zijn maar wij zeggen, ja, ik ga dat terug... kijk, dan ben ik wethouder van Financiën... dan kan ik zeggen, ja, dat is niet haalbaar... dus die 44.000 euro structureel, die zet ik terug... en ik vind er wel dekking voor. Nee, zeg ik tegen de portefeuillehouder van die portefeuille... ik zeg, u gaat toch maar proberen... die andere drie jaar wel te dekken. En als ik dat als wethouder van Financiën niet zeg... en ook niet opneem zo in die begroting... dan komt er van budgetdiscipline niet veel terecht. Dat is gewoon een must. En als wethouder van Financiën in moeilijke tijden moet je dat soort beslissingen durven te nemen en het op die wijze ook proberen neer te zetten. En met een lach en een gol komen we er dan best uit. En het is geven en nemen. En dat zal ik ook met u als met raad moeten doen. Ik zal naar u luisteren en als u vindt dat het anders moet. En als u zegt van ja, we vinden dat we daar wel op een andere manier geld voor dienen te vinden. Ja, dan zal ik daar invulling voor moeten vinden. Belangrijk bij het vaststellen van deze begroting is ook het meerjarenperspectief, maar ook vooral het perspectief wat volgend jaar... de najaarsnota. U ziet ook... er is ook een bijlage opgenomen... met een voorlopige... Uh, najaarsnota. En dan ziet u dat dat... bestendige beleid wat nu... Uh, ingezet is, dat dat voortgaat. Want u ziet geen grote fluctuaties... op dit ogenblik ontstaan. Dus wat dat betreft... Uh, ondanks dat daar ook weer... tegenvallers in zitten... tegenvallers, hè, de, de, de onkostenvergoeding van raadsleden gaat fors omhoog... Uh, dat moet allemaal gedekt worden... zijn we toch in staat om dat op te vangen met elkaar. En ligt er dus een begroting voor die meerjarig perspectief sluit is. Ook is er al contact geweest met de provincie over deze begroting. En ze waren, nou toch wel al, niet dat ze al goedkeuring allemaal geven aan dat ze dingen, want dat gaat altijd achteraf. Maar ze waren positief over de ontwikkelingen die op dat gebied in Zandvoort plaatsvinden. Um, ik hoop dat ik op deze wijze u heb meegenomen... vooral ook in het financiële traject uh, waarin wij zitten en uh, nou, ik hoop dat ik uh, nog wat vragen kan beantwoorden Dank u voor uw aandacht dank u wel meneer Bluis nee, nee, nee. zo, wat een vingers ik dacht u bent zo uitvoerig en volledig geweest er zal nog niemand mijn vragen uit te stellen ik ga eens even noteren want anders vergeet ik ze, mevrouw van der Plas meneer Kramer meneer Paap meneer Tonen mevrouw van der Veld meneer Demmers en meneer Simons. Ja, we gaan in de omgekeerde volgorde. Meneer Simons. Dank u, voorzitter. Uh, ten aanzien van het betoog van uh, meneer Bluis heb ik maar twee opmerkingen eigenlijk. Eén kleine en een iets grotere. Ten aanzien van de, de verwachtingen die ik had uh, over de algemene beschouwingen die OPZ heeft gehouden, is één punt. Wat ik gemist heb, en ik denk dat dat door u beantwoord had moeten worden... ...dat is de vraag van OPZ om ten aanzien van het Gasthuisplein... Ja. ...om dat punt mee te nemen bij de kerntakendiscussie. En mijn vraag is, wilt u dat doen? Dus met andere woorden de toezegging om dat te doen. Dat is wat ik gemist heb bij dat punt. U heeft iets genoemd over de afspraken met de KEI. Ik moet er wel bij opmerken dat... In 2013 zijn die afspraken inderdaad gemaakt. Maar dat is een verschil geweest tussen het eerste half jaar en het tweede half jaar. In het eerste half jaar heeft de wethouder toegezegd daarop terug te komen. Maar zonder overleg verder met de Raad is toen een afspraak gemaakt. En dat is het punt waarop ik wil terugkomen. En dat is ook de reden geweest dat in januari van dit jaar... Een motie is ingediend om dat alsnog te herstellen, en ik denk dat ja, u kunt wel zeggen: ja, het zijn afspraken tussen 2013 en 2015, uh, maar intussen worden natuurlijk uh, huizen verkocht en zien we allemaal dat er dingen gebeuren die we eigenlijk zeggen: moet dat wel en die willen we graag in verband zien gebracht. Een van de punten die ik opgemerkt heb... namens onze fractie, dat is... dat we die graag willen geplaatst zien... in het totale beleid van de Kei... in hun totale woongebied... van Amsterdam, Diemen, Hillegom... en Zandvoort. En in relatie uh, zeer gebracht. Ik weet namelijk niet of dat toen wel... gebeurd is. En uh, onze vraag is... om die, en dat is ook... de afspraak geweest, en... Unaniem is toen dat, die motie aangenomen om die onderhandelingen open te breken en te zeggen... ...ja, hier moeten we iets mee, want dit stel... kunnen we niet voor laten gaan. Is uw vraag? Dus ons, mijn vraag is, wilt u daar alsnog iets mee doen? Ja, uh, ja als... dat zijn twee ja of nee vragen. Ja, de, nee, de kei, de kei, ja, ik, ik kan niks met een getekend contract meer doen. En, kijk... Het is van belang te, te leren van wat er dan... Misschien dan fout fouten gaan volgens de gemeenteraad... Uh, over die periode van januari naar het tekenen van het contract. Uh, ja, dat kan allemaal fout. Het is actief geïnformeerd enzovoort. Ja, Ik bedoel, ik kan elke keer wel weer teruggaan. Maar ik ga nu vooruit kijken En ik, daarom neem ik u, wil ik u graag meenemen... ook in gesprek te gaan met de KEI... om te kijken naar nou, wat is er nu van die prestatieafspraken... tot en met nu terechtgekomen... En, want, het gaat, want het verhaal over de verkoop... het gaat om de... zij mogen in periode... bijvoorbeeld 66 woningen verkopen. Nou, ik hoor... als ik de, soms de discussie zie... en ook op Facebook, dan denk ik van... het gaat om honderden woningen. Het gaat om 66... dat heb ik dus nu al teruggelezen. Dus ik denk dat het wel eens verstandig is... om elkaar nou eens die spiegel voor te houden. En te zeggen, jongens, maar, wat zijn nou exact die afspraken? Waarom zijn die zo gemaakt? En als ik naar 66 woningen kijk... en u zegt van ja... in de relatie met de regio, met de regio en met Amsterdam... nou ja, dan... ik denk dat die niet gemaakt is. Want ik ja. heb het gelezen. Het gaat om het Zandvoortse. En, en niet om dat andere. Maar als u dat wel wil meewegen enzovoort... ja dan, dan, dan gaan we daar, het daarover hebben. Er, er ligt ook ten aanzien van de woonruimteverdeling... ligt er ook nog steeds een problematiek met Zandvoort. En blijft u dat. het debat ja, hoeft nu niet gevoerd te worden. Dat hoeft niet gevoerd. Dus graag nodig u uit dat we... Dat debat, dat debat benutten om u nog een keer uw vraag te doen. En dat wil de kei ook doen. Ik heb ze ook ja. de zorg uitgesproken over. Die nog steeds bij de raad leeft over dat punt. En het gast is plein. Ja, u, u kunt dat meenemen. Uh, vooral u zelf kunt het ook meenemen. Bij de kerntakendiscussie Het gast is plein. En, en u heeft de voorbereiding. Mijn vraag is alleen om het bij de voorbereiding ja, mee te nemen. Wij, wij zullen het als punt opschrijven bij, bij de keuzes. Als we het hebben over ambitieniveau en over de projecten. Om die te benoemen. Ja? Dank u wel. Meneer ja, dank u wel voorzitter. Om met het laatste te beginnen, de volkshuisvesting. Uh, de Kei. Uh, het is natuurlijk zo, en dat zeg ik ook tegen meneer Simons, dat uh, de, tot nu toe de prestatieafspraken die in het land gemaakt zijn met woningbouwverenigingen, die waren niet afdwingbaar. Dat was een soort van en met een inspanningsverplichting. Uh, dus daar hebben we niet zoveel aan. De herziende woningwet gaat daarin voorzien binnen niet al te lange tijd dat, a, de regie voor de, uh, regie voor de volkshuisvesting als het gaat over woningbouwvereniging bij de gemeente zelf gaat liggen en dat die prestatieafspraken wel afdwingbaar zijn. Dat is één. Ten tweede, ik hoop dat de, de vraag... Deze de, de discussie kunnen we juist goed met de kei voeren. Dus als ja, dus dus u daar dan, voor dan een voorschotje op wil nemen. En ten nee. tweede zegt u daarbij dat, tegen, dat er tegelijkertijd in die wet komt te staan dat de 50 of 55 miljoen euro die de gemeente Zandvoorts van garant staat voor het Zandvoortse, dat u daar ook een vergoeding mag voor rekenen. Um, volgende vraag. Uh, u heeft het over de, het verslonzen van de gemeentelijke gebouwen of CQ dat daar moet dan wel goed onderhoud aan gepleegd worden. En we hebben het ook wel eens gehad over de waarde van de gemeentelijke gebouwen, waaronder het Raadhuis. Zou u het in dat verband niet beter vinden of goed vinden of over willen nadenken om uh, dit gebouw dusdanig uh, uh, te behandelen dat we niet meer bij de slechtste categorie energielabel behoren als gemeentehuis? Wij hebben toch een voorbeeldfunctie. Dat was vraag 2. Um, vraag 3 is. Uh, we hebben dus die 103.000 euro gehad, zegt u. Daar heeft u al 47.000 euro aan uitgegeven aan pluspunt voor drie pilots. Nou vind ik dat een beetje vreemd. Ik heb daar in februari dit jaar ook al een motie over ingediend. En u wist er ook dat het eraan zou komen. Waarom moeten wij op 31 juli een uh, afspraak maken? Zeg ik u uh, een, uh, een besluit uh, wat de bevoegdheid is van het college... Waar we dan uh, zeggen, u krijgt voor drie pilots 47.000 euro. Een pilot betekent dus, dan gaan er twee mislukken en dan gaat er één door. Waarom zijn we daar nou niet anderhalf jaar daarvoor mee begonnen? Dan konden we toch nu 1 januari beginnen met één goed ding. Overigens vind ik ook, heb ik u ook in privé en zakelijk verteld... dat het uiterst onhandig is om met 40 zorgaanbieders contracten te tekenen... op twee, drie verschillende beleidsterreinen. Probeer één aanspreekpunten hebben, dat hebben andere gemeentes ook gedaan, nou weet ik dat in 2015 in de wet staat dat wij verplicht zijn om continuïteit in de zorg te leveren dus gedeeltelijk minimaal een jaar maximaal een jaar met dezelfde aanbieders verder te gaan Demmers, dat, on dat onthoudt u niet om het Demmers, geheel doelmatiger en efficiënter te maken ja voorzitter zegt u ik zal proberen kort antwoorden te geven op uw vragen. De, eerst over de pilot. De pilot is, in het, is gekomen voor versterking van het sociale netwerk. Het zijn drie, het zijn drie pilots. Maar er, gaat een, er wordt arbeidskracht worden, gaat, wordt aangetrokken voor die drie pilots uit te voeren. Dus wat dat betreft is dat gewoon. Die drie pilots moet u zien. Dat is ook noodzaak. We, we hebben meerdere beleidsvelden waar we dingen op moeten regelen. We moeten voor de jeugd regelen voor de ouderen en voor de vrijwilligers. Nou, die drie pilots gaan we draaien. En de bedoeling is van die pilots... dat we in staat zijn... door mensen... in te zetten... en te gebruiken... om te zorgen dat de zelfredzaamheid vergroot... en, en, en dat het helemaal die kanteling... wordt gestimuleerd. En uiteindelijk moet dat dus geld opleveren. Dat hoeft geen geld op te leveren. Dat moet tot betere zorg leiden. En wij hebben... En dat geld, die 103.000 euro, heeft daar niks mee te maken. Want die is voor een, dat is een heel ander potje. Dat is voor de huishoudelijke hulp en om mensen die in de huishoudelijke hulp werkzaam zijn aan het werk te houden. En daar wordt het ook voor gebruikt. Dit komt uit een andere pot die wij hebben daarvoor en waar we nog gelden voor hadden gereserveerd. En uiteindelijk zal ook kijkende naar hoe de ontwikkelingen gaan... welke budgetten we in 2015 krijgen... en ik heb u net al verteld... hoe dat als een jojo bij, bij, bij dit de regeringsbeleid heen en weer gaat... zullen wij als de pilot slaagt moeten kijken... wat zijn die effecten van de pilot... dan komen we ook bij u terug... en hebben ze een meerwaarde... en leveren ze eigenlijk geld op... want als de pilot door hem door te zetten... een bijvoorbeeld oplevert... dat er, ik noem maar wat, een duizend uur extra zorg... door vrijwilligers of door minder inzetten van, dus door meer preventie wordt geregeld... dan levert het het misschien wel veel meer op.